Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM oud Zandvoort. <tied> Je kan naar en die MUZIEK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 En die waren zo lekker. Zure uien. Zure bommen. Dat was... Het assortiment. Da daar begon je eigenlijk mee. Ja, er was nog niks gebakken. Nee, geen oh, nee toen en, nog niet. Nee, allemaal dat... puur natuur. Ja, ja. Dan gaan we even naar een gezellig muziekje luisteren. Ja.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 dat laatste uurtje van vanavond En ik vraag me af Terwijl ik naar hem luid Geviel laat wie nu uit? Wie laat wie nu... uit? kom, kom, hier. chup, chup, ja. Bravo. Ja, kom. kom, Ja. Kom, zoek, zoek, zoek. Ja. kom, Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Kom. Kom, Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja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 Dus ik pakte die hele bundel met natte kleren zo uit het bakje vandaan. En ik liep er zo mee naar buiten. En ik heb ze in het zand gegooid. Zo. Ik zeg, nou kan je naar het En dan kan je daar je weer kleren wassen. Nou. Daar was ze niet blij mee, maar u had al nee, gelijk. Ja, yes, natuurlijk.